Uh, hallo? Ja, Guido? Waarlief. Fantastisch. Geef Vermeulen een dikke kus van mij... en krap maar eens op vermeer een Ja, tot straks. Kijk eens aan, juffrouw Pieraerts. Als blijk van dank ga ik u een primeur geven... Maar je moet mij wel beloven om hem nog niet te publiceren... voordat ik teken geef dat het mag. Oké? Okay? Wel, Philip van Dorpen is vermoord... door een huurmoordenaar uit Sardinië. Je hebt dan toch aan Vermeulen gezegd... dat hij ook naar het kasteel moet komen, hè? Tuurlijk. Maar dat dekt tegen zijn hostes, hè? En ik verstaat niet wat dat hij dan mag komen doen. Zit die foto hier in uw tas? Ja, commissaris, daar zit de rijker van mijn boterhamdozen... Nou, je ziet eruit als een eerste communicant. Of waar, ja, commissaris? Van ben ik hij. Hey, ik zou die jongen niet tegenkomen, zo in het donker. Maar ik heb nog een keer. Let maar op de baan, Guy. En hoe is Vermeulen nu op die kerel uitgekomen? En wel, eerlijk gezegd, de commissaris. Ik pijze dat dat hier Jantje net, die dat allemaal geregeld heeft. Maar dat Vermeulen dat niet wil geweten heeft. Had ze dat juist moeten zien binnenkomen, nee, met een bureau. Zo zij in Louis XIV en zijn paasje. Ja, ja, ja, ja, Bruno. Eerst details, daarna grappen. En wel, Jan is bij de GSM-operator... ...bij wie dat Philippe van Dorpen zijn abonnement dan... ...gaan uitzoeken van welk telefoonnummer Philippe zijn laatste oproep gekregen heeft. Ja, zo ongelooflijk is dat nu ook, weet niet, hè? Dat zou ik ook gedaan hebben. Indirect zelfs. Heeft hij daar twee dagen voor nodig gehad? jammer, jammer, Jantje heeft nog meer gedaan dan dat, hè. Maar zodra dat die deur had, dat we met een professionele killer te maken had, had hij direct alle vingerafdrukken die er in de suite gevonden zijn naar Europol en zelfs naar Interpol gestuurd. En daar is dus Van een antwoord op gekomen. Francesco Pitinuri, eh? bijgenaamd Il Falcone, 34 jaar, geboren in Olbia, Sardinië. Laatst bekende adres in Saint-Jean-de-Luz. Hoe ligt dat er? Wilf Falcone. Ah ja, wat dat betekent, de valk, hè, commissaris. Eigenlijk wel vredig, hè. dat dat er nu in Brugge zulke man rondloopt. Wel, met zotten so namen zal hij hoe langer gaan vliegen, z'n ik. Ja, inderdaad. Wat hebben we nu weer tussen onze boterham liggen, hè? Een huurmoordenaar uit Sardinië. Uh, commissaris, allee, hou er een keer over pijs? Dat is toch eigenlijk wel vreemd te lachen, hè? Sea Village doet een vis. En ook een keer... Duk er dan een sardine op. jij bent ook met niks content, hè? Christian, pardon me. Ah, ja, Roger. Ben ik te laat? Nee, nee, nee, ik zei juist op tijd gaan zitten. Iets drinken. Oh, de bokkenjatske zal er wel in gaan. Steve hier nog niet. Die ging er ook komen, dacht ik. Steve is jammer genoeg verhinderd, Roger. Ja, ja. En uh, sorry dat ik onze afspraak op het laatste nippertje veranderd heb. Ik kan jammer genoeg niet met u gaan eten... want er is iets tussengekomen. gekomen. Uh, gezondheid. He? Gezondheid. En uh, waarover gaan we het hebben? Uh, we moeten nu al lang eens aanspreken... van Steve in verband met Public TV. Hmm. Ja, daar heb ik al iets van opgevangen. Het is daarom dat het mij verbaast... dat hij er zelf niet bij is. Prima, cognac, Christian. We weten dus al waarover het gaat... Ja, ja, ja, ik moet mijn mannetje bij de Vlaamse Mediacommissie wat uh, aanporren. In principe is dat geen probleem. Maar? Nou, niks maar, Valerietje. Zeg, je ziet er weer om te stelen uit, hè. <laughs> maar is dat precies niet goed gezind? Of is dat maar een idee van mij? Dat is inderdaad maar een idee van u, Roger. Ja, voor ik het vergeet, bedankt dat je die enveloppen voor mij naar hier hebt gebracht. Toen we daar geblokkeerd zaten in het Crown Plaza Hotel. Je hebt ze toen uh, toch recht naar hier gebracht, hè? wat oh, zou ik er anders mee gedaan hebben? Dat is geen beschuldiging, Roger. Dat is gewoon een vraag, meer niet. Ik dat je er toch zelf over begonnen bent. Hm? Als... Uh, Betrouwbare postbode, zou ik graag eens van u horen... wanneer die aandelen van Public Invest gaan overgedragen worden, Ik hmm? weet dat, de Christian. Betrouwbare postbodes, die kunnen van de ene dag op de andere... Ja, ineens toch met post uitpakken die u niet aanstaat, hè? Filip loopt hier dus met zijn gsm aan zijn oor heel snel door de gang... en hij komt hier binnen. Domme, ik heb mijn knie precies weer geforceerd. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, uh, we weten ondertussen uit de verhoren van het personeel... dat de deur hier open stond. Ja, en waarom stond die deur nog open, van in? Omdat ze hier nog het een en ander in orde aan het brengen waren. Ze waren bloemen aan het zetten. Ze wilden nog een stof zuigen. Wel, ik heb het u al gezegd, Vanin... en het staat ook in het lang en breed in mijn rapport... De dader heeft tientallen kansen gehad om hier binnen te geraken. Ja, ja dat weet ik. Maar we zijn ons nu op Philipsen bewegingen aan het concentreren. En mijn vraag is dus, hmm. Philips staat hier in het deurgat. Wat heeft hij daarna gedaan, volgens uw bevindingen? Stefanin, nu mocht je met mij nog duizend keer dat traject van beneden naar hier lopen. Daar ben ik allemaal niks mee. Ik kan alleen afgaan op wat ik hier aan sporen heb gevonden. En buiten al hetgeen dat ik in mijn rapport heb genoteerd... is hier niks bruikbaars meer te vinden. Ja, maar gebruik nu zeven uw fantasie Dat is juist het laatste wat ik in mijn job gebruik van u. Ik ga alleen af op wetenschappelijk verifieerbare feiten. Ja, maar Pieter heeft misschien wel ergens een punt, hè, Klaas? Uh, meneer Vermeulen... Pieter heeft juist nergens een punt. Want Pieter vergeet altijd opnieuw dat ik kan blijven zoeken tot ik blauw zie. Maar zolang hij geen concrete nieuwe feiten of vragen voor mij heeft, kan ik niks meer doen voor hem. Ja, maar kunnen niet dik en vermeulen. Ik probeer nu gewoon om samen met u uit te zoeken waar die huurmoordenaar kan gestaan hebben. Want als Filip hem daar al van in de deur had gezien heeft, dan kan ik moeilijk aannemen dat hij braafjes naar de badkamer doorgelopen is, recht in de armen van zijn moordenaar. En waarom kunt jij dat moeilijk aannemen als ik vragen mag? Uh, dat is logisch, he, meneer Vermeulen. Hij zou direct argwaan gekoesterd hebben. Ah ja? En wat is daar zo logisch aan, brave jongen? Uh, Wel, uh, het is ondertussen duidelijk dat hij door die oproep naar boven is gelokt. Hè? Dus de moordenaar stond hier te bellen. Friep komt hier binnen met zijn gsm aan zijn oor. Uh, hij ziet die andere daar staan, die naar hem aan het bellen is. Ja, dan loopt er toch niet gewoon door, hè? Uw verhaal rammelt aan alle kanten, beste vriend. Ik begin al door te krijgen waarom gij hem aan mij hebt opgesolverd van in. En wie zegt u dat hij door de moordenaar is gebeld, Slimmerik? Hein? Misschien was het wel door zijn maitresse. Verdomme, Vermeulen. Daar zegt je zoiets. Wilt je ge geloven dat ik daar zelf al aan gedacht heb? Notabene toen ik hem zelf naar boven Commissaris. zag... Commissaris, ik kan direct prijzen. Die de Sardiniër is al herkend. Er is beneden een kokkin die 100% formeel is. Hij was bij het extra personeel dat kasteel aangeworven heeft voor die receptie. Ik ben dan natuurlijk direct met haar gaan checken bij de personeelschef. En wat blijkt? Hij was helemaal niet aangeworven. Maar natuurlijk niet. Oeh, dat was toch al lang duidelijk? Nee, vermeulen, nee, dat was niet duidelijk. Sorry hè? Hoe hij hier is binnengeraakt, is nu min of meer opgehelderd. Ja. Maar waar hij zich verstopt heeft hier, dat is nog altijd niet duidelijk, hè? maar te zwijgen van hoe hij hier dan ongezien is weggeraakt. Goed. En wat zou je nu willen, vanin? Dat ik hier op elke vierkante millimeter ga kloppen... om uit te zoeken of er soms ergens geheime gangen zijn? Ja? Monsieur. Dan ziet je mij de eerste twee jaar niet meer terug, hè? Geen echte smaak te pakken te krijgen, Guido. Hier, je moet eens zien wat voor een mooi schema ik hier ondertussen al gemaakt heb. Ja. Nou, wel, ik denk dat Vera nog wat extra kleurpotloden zal mogen gaan zoeken. En ik denk dat we hier vroeg of laat een financieel expert zullen moeten bijhalen. Ja. Nou, gesteld dat daar een reden voor is, hè. Want we beginnen hier wel stilaan een kijk te krijgen op een aantal activiteiten van al die heren. Maar of dat ons zal helpen om de moord op Filip van Dorpen op te lossen, daar heb ik voorlopig nog wel mijn twijfels over, hoor. Hier, kijk eens aan. Nog een bedrijfje waar Dano en Bernard samen in zitten. Public Invest, met zetel in Kortemark. In Kortemark? En in welke straat? Guido, Gezellenlaan, 13, bus 40. Aha, nog een verbindingstreepje dat ik kan trekken. Dat is ook de maatschappelijke zetel van Road Train International. Dat dossier dat Pieter van Elspiraerts gekregen heeft is werkelijk heel interessant. Kijk eens aan. Roger Mensaert staat hier genoteerd als lid van de raad van bestuur van Radio Pub En Gerda Mensart. Dat is zijn vrouw, hè? Die is daar niet alleen mede-aandeelhouder, maar zelfs consultant. Oh. Uh, voor Versavel, uh, wat het jij hier te ah. doen? Hij is uh, samen met mij in een andere aan het uitzoeken, Roger. Ja, ja goed, goed, goed. Uh, kan ik u even onder ogen spreken uh, Het is nogal delicaat. Ah, ja, uh, Guido, sorry, maar kunt jij even... Ja, dat, uh, misschien... Nee, nee, nee, nee, inspecteur. Doe maar voor waar je mee bezig bent. Ik wil u niet storen. Uh, liever ergens anders, aan. We kunnen ah. misschien ergens iets gaan drinken of zo. Wat denkt u?